Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Koninklijk gezelschap bezoekt Torren en Weert. Steden overvol met facefeaders. En Qaeda wil de aanslag plegen in Duitsland, zegt Duitse justitie. Het weer het is overwegend zonnig. In het zuiden ontstaan stapelwolken... en er is kans op een lokale regen- of onweersbui. Vanavond en vannacht is het helder. En dan morgen overdag opnieuw zonnig. En het wordt dan 16 tot 20 graden. De koningin heeft tijdens Koninginnedag in Limburg bezocht. En ze werd daar hartelijk ontvangen. Het Koninklijk Gezelschap begon de feestdag met een bezoek aan Torn. Na een toespraak van de burgemeester maakte het gezelschap een wandeling door het stadje. Koninginnedag is in deze tijd een belangrijke pijler voor de Nederlandse identiteit. Majesteit. Laat ons het witte stadje binnenlopen en dat samen beleven. Gaat u mee. In vroegere tijden werd hier aan de beek de was gedaan door de vrouwen gezamenlijk. Dat was natuurlijk een heel belangrijk gebeuren. Alle nieltjes van het dorp werden doorgenomen en ook alle roddels. Het gevolg is dat wasbiever tegenwoordig eigenlijk nog een scheldnaam is voor roddelende vrouwen. Dit is een geitenbok. Dus dat is een, een samenkomst van een bok en een geit. En dat symboliseert de kanon van Zwengingentorn... die, die samengesteld is het bokken en geiten. Er is wat hooggezelschap in aantocht. Oh kijk eens, daar heb je Willem-Alexander en Maxima. Ja, ja ik eh, ben ook verrast dat ik ze nu eh, zo op twee meter afstand eh, mag eh, aanschouwen. Maar eh, Willem-Alexander en Maxima, ze zien eh, er beeldschoon uit. Hoe vinden jullie dat ze eruit zien, de prinsessen? Heel mooi. En de koningin? Ja, mooi. Een nee. het... van. zoals altijd. Ja, stijl van, niet, het springt er niet enorm uit. Hè? Nee, maar dat wil ze ook niet. Nee. Dat hoeft het hoeft ze ook niet. Ze is, is, is, is er gewoon dat ze koningin is. Rond 11 uur reist het gezelschap door naar Weert. Een rit van ruim 20 kilometer. Ook daar is een wandeling door het centrum met muziek, spelletjes en voorstellingen. We gaan carousel rijden. We zijn showgroep Le Winne. We doen met, met een achttal doen we carousel rijden. Met tweeën pas de deux. En dan heb je wat, een half wat. En ze doen nog voetballen, dus. Voetballen ook nog een keer? Ja. Mijn grote oranje bal. Via! In de Majesteets, koninklijke hoogheden. Wat een dag! Wat een prachtige... Wat een prachtige de Koninginnendag. Voor ons was het een feest om uw dag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 De koningin was dus in Limburg, maar natuurlijk wordt er in heel Nederland feest gevierd. Het is wel erg druk, want verschillende steden die raden mensen af om naar de Koninginnedag Vieringen te komen. Gemeente Eindhoven bijvoorbeeld, die adviseert om niet naar de stad te gaan omdat het te vol is. Rotterdamse politie vraagt mensen niet meer met de auto te komen. en In Utrecht en Arnhem daar waarschuwt de politie feestvierers via Twitter om bepaalde pleinen te mijden vanwege de drukte. In Amsterdam is een deel van de Prinsengracht afgesloten, omdat die helemaal vol ligt met bootjes. En ook een paar grote straten rond het Museumplein worden deels afgesloten. Op het plein is een groot feest, onder meer Guus Meeuwens, Gerard Joling en Alain Clark die treden daarop. Honderdduizenden mensen zijn naar Amsterdam gekomen om Koningin de Dag te vieren. En volgens de spoorwegen is de sfeer goed en zijn er weinig problemen. En dan DJ Armin van Buren, die is door Koningin Beatrix benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.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 Het zijn twee mannen van Marokkaanse afkomst en één Duitser van Iraanse afkomst. En die ene Marokkaan die geldt, of één van die twee Marokkanen dus, die geldt als hoofdverdachte. Dat is een man van 29 die in een opleidingskamp van Al-Qaeda in Pakistan eh, zou zijn getraind, zou zijn opgeleid. Hij zou daar ook van een prominent lid van Al-Qaeda opdracht hebben gekregen om inderdaad een aanslag in Duitsland te plegen. En die andere twee worden vooral gezien als handlangers. Alle drie zijn ze gisteren opgepakt en zitten nu vast. En justitie vermoedt ook dat het gaat om een netwerk van in totaal zeven. Of acht mensen, dus die operatie is ook nog niet klaar. Wat waren ze van plan? Wat hadden ze een doelwit? Daar nou, zouden geen concreet doelwit, maar ze wilden een aanslag plegen... op een grote mensenmassa. Uh, alleen ze hadden volgens het openbaar ministerie nog geen concreet doel. Uh, grote mensenmassa kun je natuurlijk denken aan het openbaar vervoer... treinen en bussen, maar bijvoorbeeld ook aan het Eurovisie Songfestival. Dat is in, daar in Düsseldorf een van de steden waar ze zijn gearresteerd... over twee weken. Uh, ze waren volgens de recherche nog bezig met het verzamelen van, ja, van ingrediënten... van dingen die je nodig hebt, allerlei chemicaliën om explosieven te maken. En dan zouden ze een bom willen maken met veel van die kleine... Kleine metalen deeltjes en een fragmentatiebom die dan uiteenspat um, Ze zijn daarbij de hele tijd in de gaten gehouden al door politie en recherche. Die ze zo lang mogelijk hebben hun gang hebben laten gaan om informatie te verzamelen. En nu gisteren op een gegeven moment dachten dat ze bijna klaar waren met knutselen en toen ze hebben gearresteerd. Nou is het niet voor het eerst dat er mensen worden opgepakt die vergaande plannen hadden voor een aanslag. Maakt de politiek zich geen zorgen? Ja, er kwam iedere keer weer van dit soort zaken. Dit lijkt bijvoorbeeld erg op die Zuurland-groep Dat waren ook jonge mannen die in een vakantiehuisje in het Sauerland in het zaten. Heel lang aan het knutselen waren aan bommen. Ook daar heeft de politie heel lang gewacht met ingrijpen. En op het laatste moment de boel opgerold. En eh, afgelopen november waren er natuurlijk al verscherpte maatregelen. Bijvoorbeeld kon je niet meer de koepel van de Rijksdag in Berlijn bezichtigen. Eh, alles werd zwaar bewaakt. Omdat er een, een dreiging zou zijn. Dat is intussen weer afgezwakt. Maar het maakt volgens veel politici inderdaad wel duidelijk... dat dat gevaar nooit echt geweken is is in Duitsland. Dus dat er ook bijvoorbeeld nu vanuit de, de CDU, de partij van Merkel, weer op wordt gehamerd om bepaalde antiterrorisme wetten verder aan te scherpen. Dat ligt hier heel gevoelig in Duitsland vanwege de privacy. Maar veel mensen zeggen toch, je kan nu zien hoe nuttig het is om mensen af te luisteren, een tijdje te bespioneren, want dan kun je ze op tijd oppakken voordat ze een aanslag plegen. Correspondent Wouter Meijer.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 Woensdag nog werden twaalf betogers doodgeschoten. De demonstranten willen doorgaan met protesten tot Sala echt weg is. Dan nog een keer de hoofdpunten. Koningin Beatrix die bedankt Torren en Weert voor de ontvangst op Koninginnedag. Verschillende steden die raden mensen af om nog naar Koninginnedag Vieringen te komen. En de Duitse justitie die zegt dat Al-Qaeda een aanslag wilde plegen in Duitsland. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Nu het vervolg van Langs de Lijn radio a Ja, dankjewel. Het is acht minuten over vijf. Nogmaals, uh, goedemiddag. We zijn bezig met het uh, Sportforum met Ton Boot, NRC-journalist Erik Oudshoorn. oudscheidsrechter en spelregelbaas bij de KNVB uh, Henk van Etikhoven. Vragen kunt u mailen naar sportforum@nws.nl. Dan leggen we die uh, vragen hiervoor. We hebben de Champions League en Europa League uh, achter ons uh, gelaten. Um, gaan we even kijken wat er nog meer gebeurde de afgelopen week. Johan Cruijff neemt zitting in de Raad van Commissarissen en het bestuur van Ajax. Commissievoorzitter Rob Been Jr. Johan Cruijff heeft zich bereid verklaard uh, om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen. De ledenraad steunt het unaniem. Het is zo als lid van de Raad van Commissarissen heb je aan bepaalde richtlijnen te houden. En dat gaat Johan Cruijff doen. Het is wel zo dat Johan Cruijff uh, en ook de hele ledenraad voorziet dat er uh, vertrouwen is. Hmm. Zodat het mensen zijn die uh, kwalitatief in staat zijn om AX te besturen. En uh, ver vertrouwen is het uh, sleutelwoord. Robbeen, junior, voorzitter van uh, de Ledenraad. Um, Erik, mag ik met jou beginnen? Erik Oudshoorn. Kon je eigenlijk nog wel anders? Kruif uh, moest natuurlijk nu wel verantwoordelijkheid nemen. In welke uh, hoedanigheid dan ook. Uh, dus. Hij had weinig keus, denk ik, toen ze hem vroegen om in de raad van commissarissen te komen. Overigens is dat niet nieuw, want coronel heeft hem dat ook al een keer gevraagd. Toen heeft hij bedenktijd gevraagd en gezegd, uh, nou, ik weet niet of ik dat uh, wel moet doen. Later kwam dat verhaal van dat hij geen jassie aan wilde, weet je wel. Hij wilde eigenlijk liever de vrije hand houden en uh, op een afstand als een soort uh, adviseur uh, fun functioneren. Maar ik denk dat ze nu toch... Uh, je kunt wel zeggen van... nou, Cruijff heeft nu uh, sinds 1988 uh, weer een functie bij Ajax. Maar dat ze toch een methode hebben gevonden om hem ook in toon te houden. Want uh, hij moet zich uh, in een beursgenoteerde onderneming... toch aan een aantal regels houden. Nou, Dat heeft bijvoorbeeld uh, als consequentie dat hij in zijn columns in de telegraaf die hij wel mag voortzetten, uh, geen kritische uitlating meer mag doen uh, over Ajax. Tenzij hij dat eerst heeft voorgelegd. Uh, ja, aan de aandeelhouders moet hij uh, dat in een perscommunicé... Moet u, of in een communiqué moet hij dat uh, bekendmaken van dit en dat ga ik schrijven. En als nou, zij zo, zeggen zo van werkt ja, dat dus natuurlijk goed. niet. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Maar nee. als zij zeggen van ja, dat is goed... Dan, dan, mag dan, dan mag het werken. Ja, ja, wel. Ja. ja, dat zijn allemaal heel strenge regels. En... Ik ben ook benieuwd uh, hoe dat straks gaat werken in, in zo'n raad van commissarissen. Want uh, Jo komt dan binnen of zij gaan misschien wel naar Barcelona om met hem te praten. Uh, maar heeft hij, dan heeft hij heeft dan op dat moment uh, een bepaalde minderheidspositie. En ik ben ook benieuwd hoe hij dan nog zijn ideeën kan uh, doordrukken. Dus ik denk uh, enerzijds is het mooi dat hij uh, die, die, die rol nu heeft gekregen bij Ajax. En anderzijds hebben ze ook een middel gevonden om hem toch een beetje... Uh, rustig te houden op de achtergrond. Nee, maar, maar, maar, maar welke minderheidspositie heeft hij dan? Ja, want, dat wou ik op de ja, vraag. Oh, sorry. Dus. Ja, nee, nee, geen gevoel. Nou, uh, hij kan dus nu uh, mensen om zich heen verzamelen... en uh, een bepaalde stemming uh, uh, kweken. Uh, en dat kan straks niet meer. Want dan blijft alles binnen de kamers. Hij moet het, hij moet zijn standpunt moet hij dan in die raad van commissarissen uitvechten. Ja, maar als hij in de raad van commissarissen allemaal medestanders heeft... dan heeft ja, maar hij maar dat minder minderheidspositie. Dus dat vraag of dat, dat de... gebeurt. Nee... Dat, maar, dat denk ik dus niet. Nee, als het zo is, dan niet. Dan, dus, dan, heeft dus hij dan zullen ook uh, mensen uh, inkomen die verstand hebben van uh, financiën, van marketing. Uh, ja, maar die kunnen wel in geen kamp zitten. Dat zou kunnen, maar dat hoeft niet. O, op basis waarvan denk jij dat dat dan niet hoeft te gaan gebeuren? Nou, er is duidelijk ook van tevoren afgesproken... dat er ook uh, tegenstanders van hem in die raad van commissarissen mogen komen. En uh, dat heeft hij moeten accepteren. Maar die benoemingscommissie die nu uh, benoemd is, laat maar zo ja. zeggen... Uh, geeft dat een beetje vertrouwen dat je denkt... van nou daar zitten ook wel wat nou, mensen die je wat kritisch geluid nou, kunnen laten da, da, horen? Da, da, ken je zit, modenaar? Daar zit ken je dan in. Dat is natuurlijk een kruivaanhanger. Want het is een van de mensen die het spel op de wagen heeft gebracht. Maar er zitten ook mensen in... Uh, ja, die komen uit, uh, uit de amateurssectie van, uh, van Ajax. En ik weet niet ik, of die echt uh, kruivaanhanger zijn... Uh, hmm. Nou, het, zal, het zal moeten blijken hoe het gaat werken, maar het geeft hem in ieder geval geen 100% zekerheid dat hij straks even alles kan gaan bepalen. Dat, nee, dat het, zie ik niet gebeuren. Het woord is ook vertrouwen natuurlijk, hè? en als ja. het wantrouwen is, gaat het in geen enkele organisatie goed. In die uh, commissies van voordracht, dit is wel leuk, zit ook Kees van for en dat is een Kei van een bestuurder, ja. mm -hmm. dat weet ik absoluut. Die heeft al zoveel uh, die... op Olympische Spelen geweest. Uh, chef de mission bij de invalide uh, Olympische Spelen. Paralympics, ja. Paralympics, ja. ja. Hij is uh, volgens mij rector van de Academie voor Lichame opvoeding Of lector, dat weet ik niet. Een ja. fantastische man. Want dan zou dat volgens jou dan een kruive aanhanger zijn... Ik, ik denk dat... Een, we praten steeds over kruivaanhangen of tegenstander. Je moet nu praten over capabele mensen, ja. denk ik. Eigenlijk. In het belang van Ajax. Ja, ja. ja ik wou net zeggen, Henk vind dat ik over Je zit een beetje ertussenin, tussen die twee... <laughs> <laughs> ja, ik, laat, ik zit aandachtig nou, aan te luisteren. Nou, en ik hoor daar op een gegeven moment dat er dus... Uh, ja, iedereen uh, moet maar het beleid van Kruif uh, proberen te gaan volgen. Maar ik denk dat er veel meer aan de hand is... dat uh, Ajax weliswaar een beursgenoteerde instantie is... Dat je daar dus mensen voor nodig hebt die in de, de raad van commissarissen, CQ, zelfs in het bestuur zitten. Hmm. Maar dat je Kruif de vrije hand zou moeten gaan geven op het technische vlak. Ja. Maar ik denk als je Kruif uh, heel Ajax laat besturen, dat er heel veel mensen hun stekels op zullen gaan steken. Tot slot, en dan gaan we dit onderwerp uh, uh, afronden. Uh, Ajax doet volop mee aan het kampioenschap. Stel Ajax wordt kampioen. Stel Ajax pakt de beker. Er stonden in, stond, stond in de WK-finale, geloof ik, zeven spelers die een Ajax-opleiding hebben. In het rapport dat is geschreven door notabene het kamp Ajax zelf... wordt de opleiding geroemd. Ik bedoel... Nou, maar ik, ik wat kijk, is er dan zo slecht en wat moeten nou, we dan allemaal gaan veranderen? Er zit natuurlijk nog een stukje uitdaging uh, op Europees niveau, hè? want. Uh... Op Europees niveau is IJs op dit moment uh, totaal geen, uh, geen belangrijke uh, speler. Ja, maar dus. de critici krijgen nu wel uh, natuurlijk de nodige kogels om, uh, om mee te schieten. Nou, dat ben ik niet met je eens. Mooi. Kijk wat er nu gebeurt. Ze hebben geen rode cijfers meer bijvoorbeeld. He, de, uh, ze staan overal goed voor. Dat is gewoon de taak van een directie. Dat is de taak van de raad van commissarissen. Ja. Hebben ze het toch goed gedaan? Dan hebben ze het niet goed gedaan? Dan hebben ze het normaal gedaan? Dus. Maar nou, heb... dus uh, er is maar, niks bijzonders aan de hand. Maar er is er toch geen reden om te veranderen. Maar heb jij eigenlijk zien spelen? Dat ja, moet beter worden. Week? Dat is de reden van verandering. Wat wil je zeggen, Erik? Heb jij eigenlijk zien spelen de afgelopen weken? Dat ziet er natuurlijk niet uit. En uh, als ze kampioen worden, dan is het absoluut de kampioen van de armoede. Dat leidt geen twijfel. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Aan okay. de drie ja. kandidaten. Goed, uh, kortom, uh, jullie zijn van mening dat uh, Ajax erop vooruit gaat. Uh, is dat uh, echt kort op de bocht? Of, uh... Kan dat de conclusie zijn dat Ajax erop vooruit gaat nu de Kruijf uh, is toegetreden? Maar ik, kan ik vind, ik, <coughs> ja, kan maar ik vind niet omdat Kruijf toegetreden is... Nee, want ja. daar heb ik ook nog wel de nodige bezwaar tegen. Maar ik vond het bestuur zo slecht. Ik vond dat de Ajax heel slecht geleid werd. Nou, daar, dan kunnen ze alleen maar vooruit gaan. Ja, nou, en je, je kunt dus nu ook uh, meer voetbalkennis in, in de raad van commissarissen krijgen. Dat lijkt me wel uh, van, van, van evident belang. Um, er worden namen genoemd, uh, Henry Henrys, zou voorzitter worden. Er uh, wordt ook gesproken over Theo van Duivenboden. Uh, ik heb Been erover gebeld en die zegt... Uh, voorlopig uh, hebben we nog niet eens een profielschets gemaakt. Laat staan dat we al over namen hebben gesproken. Dus mm. dat is allemaal uh, heel verbaardig. En ik heb op weg hier naartoe ook Theo van Duivenboden nog even gebeld. Nou, die lag op het terras. van, van uh, op het terras? Lag uh, op het terras. Het uh, Van, van uh, Hotel Huisterduin in Noordwijk, <laughs> dat deed hij dus uh, heel goed... En hij zei, ja, ik, uh, ik wil best wel praten. Maar uh, er moeten uh, wel een aantal zaken even goed worden doorgesproken. Uh, bijvoorbeeld uh, de bestaande contracten moeten erbiedigd worden. Uh, het rapport Coronel uh, moet worden uitgevoerd. Uh, dat is dus dat, een van de redenen geweest om mij, ook uit de leder uit de stap, dat het niet gebeurde. Uh, er werden spelers aangetrokken zonder scoutingsrapport. En uh, hij wil ook precies weten uh, wie dan het aan- de verkoopbeleid gaat bepalen. Want het kan niet zo zijn, zegt hij, als ik straks in die raad van commissarissen zit... dat er dan spelers voor 10 miljoen worden aangetrokken waar een commissaris helemaal niets van weet. Dus dat zijn zaken, nou, dat gaat zich nog de Zij komende weken vanuit ontwikkelen. Vanuit die raad van commissarissen precies. moet ook invloed komen op uh, het aan- op beleid ja. en en ja. op het en direct direct. Ja. Goed, ik ben benieuwd. Uh, we gaan het niet specifiek over Ajax hebben, maar we blijven wel even in de, de arena. Uh, vorige week uh, bij de wedstrijd uh, Ajax tegen Excelsior waren er in één keer videobeelden te zien uh, op de schermen. Nou is dat niet zo uniek, maar wel als het om een andere wedstrijd gaat. Want uh, tijdens de wedstrijd werden er beelden vertoond van Feyenoord PSV. De coach van Excelsior, Alex Pastoor. Ik heb van Simon Kelder begrepen dat dat officieel verboden is, maar ik vind het bovendien hoogst onsportief. En uh, als ik dan uh, nu terug hoor dat de tweede goal wel degelijk buitenspel was en dat wordt niet laten zien, dan vind ik dat, uh, vind ik dat heel onsportief. Ja, kijk, Ik heb gev gevraagd, ik wil beelden zien van Utrecht Vitesse. Die heb ik helemaal niet gezien. <laughs> Hij wil gewoon de afstandsbediening is zand. <laughs> Jongens, wat zullen we nu even gaan kijken? Het was iets uh, nieuws. Henk van Ettenkhoven, ik, ik, ik heb al twee keer gezegd... de oud-spelregelbaas speel, van de KNVB, met uh, heel veel respect en eerbied. Uh, staat dit in de regels beschreven? Nee, het staat nergens in de regels beschreven dat dit uh, niet zou mogen. Het is uniek. Het is voor de eerste keer, uh, voor zover ik weet, eigenlijk over de hele wereld... dat dit is uitgezonden. Uh, de regels zullen nu aangescherpt moeten gaan worden. Er zal een passage opgenomen moeten worden. Want ik vind niet dat dit kan. En ik vind ook niet dat dit hoort. Maar kan de aanklager uh, eventueel iets doen met betrekking tot uh, onsportief gedrag? Of, uh, uh, je kunt je maar... afvragen, maar ik denk niet dat de aanklager in staat is. Want ik geloof niet dat dit onsportief gedrag is. Heeft het invloed gehad op de wedstrijd? Natuurlijk, misschien wel. Ik weet het niet. Ton? Nou, ik weet wel dat met Baseballs, ook de NBA, daar hebben we voor de uitzending over gehad... dat daar verboden is, dit ja. soort uh, zaken. En wat ik het meest interessant vind, is eigenlijk, wie bedenkt dit? Wie zit erachter? Is dat gewoon de speaker die maar doet? Is het Van der Boog die erachter zit? Is het Coronel die dat Wie bedenkt deze malotige uh, dit, dit, gedoe? Dit, dit, uh, dit is bedacht door uh, mensen van AIS, medewerkers van AIS en de Arena. In de arena ja. En de Arena. En de Arena. Ja. En in de, en, cont in de controlekamer. Maar, ja, ja. maar dan wil ik even wat vragen. Ik kan me toch voorstellen dat de directeur daar uh, inzaging moet hebben. En ook beslissingsrecht natuurlijk. Dat is kennelijk dus niet gebeurd, zeg jij. De mensen van de voorlichting wisten in ieder geval van niets. Nou, die waren totaal verbijsterd. Nou, ja. als van de boog zou ja. ik dan heel erg op mijn strepen gaan staan. Nou, maar Erik ja. is goed geïnformeerd, hoor ik. Wat, wat was de reden om dit te gaan doen? Ja, ik denk dat... dat toch, denk, denk, in ik dit denk, geval Exact De reden weet ik niet, want ik weet ook niet precies uh, wie dan die mensen zijn geweest die dat bedacht hebben. Maar dat kan alleen maar een reden hebben gehad om, om het elftal... Uh, uh, Naar nou een, een beter resultaat uh, te, te, te sturen. -publiek maar ik, ik vind eerlijk duur. gezegd het, ja, to, toch weer typisch. Ja, jij zegt dat het in Amerika ook niet mag. En waarom dan weer niet? Want ik vind het wel typisch een uh, Nederlandse betutteling. en, en uh, ook een beetje bureaucratie om dan dit weer te verbieden. Want ik had totaal niet het idee dat dit nu een grote invloed. Ik was bij deze wedstrijd. Absoluut wel. Nou, dat idee had ik totaal niet. En ik, op dat moment. Uh, de, de, de omslag in de wedstrijd kwam door een tactische omzetting. Uh, het, de wissel van Ellen Dewey en uh, de, uh, het, het, het, het plaats was zien de jongen in de spits. Dat was de reden waarom Ajax ineens beter ging voetballen. Ja, maar kijk, even en... de invloed van die beelden, uh, wat Ton zegt... Uh, uh, dat dat geen invloed heeft. Uh, in de Kuip uh, zag je wat er gebeurde op het moment. Daar hebben ze de beelden niet laten zien. Toen ik Excelsior gelijk maakte in de Arena... Uh, nou, de, in de Kuip kun je geen beelden laten zien, hè? want die uh, hebben nee, een scorebord nee. waar je ten naam nood, uh, de uitslag op kunt lezen. Nee, maar goed, het kwam wel aan in de kuip, want het was in één keer feest. Ja, nou maar ik dat denk... ik bedoel, Dus die beelden zullen, wat dat betreft, op het op Ik denk de, niet dat de spelers uh, daar zelf uh, gevoel voor zijn. Die zullen uh, op het veld niet kijken. Hé, hey, er is gescoord bij 5 We gaan nu even gas geven. Uh, ja, maar Jan want die zijn, zijn toch wel afval... met hun eigen wedstrijd bezig. Jan Vertongen zei dat het wel degelijk uh, ja, hem niet, afgeleid heeft. De ja, zeker indirect. Want het uh, publiek begint meteen natuurlijk. En dat heeft sowieso invloed ja, Zal ik eens één een argument dat, waarom het uh, niet zoveel Het bioscoop zou mogen. publiek van Ajax. Uh, jij zegt net, in Feyenoord, bij Feyenoord kan dit niet. Nee, maar heel dus veel, de meeste stadions in Nederland kan het helemaal nou, maar niet. Maar dan is het concurrentievervalsing. Ja, ja. Dat kun je stellen. Ja. Maar ik denk dat ook dat de, de FIFA ja. die heeft een paar jaar geleden heeft uitgevaardigd... dat er eigenlijk geen elektronische hulpmiddelen rondom het veld mogen staan. Dus de trainers, de coaches, mogen niet inzage krijgen in spelmomenten. Nou, en ik denk dat dit weer een situatie is, nieuw. Want hier kun je... Voordeel uit gaan putten, want de trainer kan dit gaan aangrijpen. Van, Kom op, jongens. Maar, maar Je ziet... Henk, laat en ik denk even. dat daar een. Uh, wat wat een is groot nou het, is, het verschil Henk tussen uh, het laten zien van een doelpunt van Wijnaldum, of een tussenstand op het scorebord? Naar nou, de een, tussen, toe. een tussenstand op het scorebord, dat is voor de hele omgeving is dat natuurlijk uh, prachtig, want dat, uh, dat maak ik wekelijks mee uh, in het Arnhemse. Als, als Vitesse speelt en NIC staat achter, dan juicht men daar... en omgekeerd precies hetzelfde. Maar ik denk dat het laten zien van, van spelmomenten uit andere wedstrijden... dat dat uh, eigenlijk niet don is. Maar ik eigenlijk, eigenlijk de conclusie, is. nu wij hier al een minuut of zes, zeven over zitten te praten... moet de conclusie zijn dat de KNVB het gewoon moet reguleren. Ja. Het was wel heel apart dat ze ook de rode kaart van uh, Engeland lieten zien. Uh, er kwam zelfs in beeld uh, met letters. En rode vond kaart je dat vond ik wel goed. Uh, nee, dat vond oh. ik te ver gaan. Ja, okay, dat vond ik maar, echt te ver gaan. Maar daar ja. hebben we het nou over. Wat is de grens dan ja. als je dit toestaat? He? Hey, ik weet nog, jaren geleden. Toen werd er op een gegeven moment gezegd van wedstrijden. die werden dan niet zo massaal uitgezonden als nu. Op, op Sport 1 of wat dan ook. Maar toen werd er, jaren geleden, werd er gezegd van wedstrijden die op televisie zijn. Uh, daar kan dus de aanklager... een speler die dus niet door de scheidsrechter bestraft wordt... kan worden aangeklaagd. Toen is het door diezelfde clubs gezegd... ho, wacht even, dat vinden wij competitievervalsing. Want andere clubs... die dan geen televisiebeelden van die wedstrijden... mogen uitzenden of hebben... die worden dan benadeeld. Ja. Dus ja... Maar het staat nergens in de regels van de KNVB het dit moment gedocumenteerd. Dus dat zou uh, een ideaat zijn wat eigenlijk. Mag aangevolgd? ik nog één vraag stellen, Henk. En als de speaker op taal, mag dat of mag nee, dat niet? Nee, dat mag niet. Mag niet. Oh, nee, maar dat is, ligt in dezelfde <kwijls> categorie natuurlijk. Ja. Ik kom zo op Engelaar nog even terug. Ik meld even tussendoor dat Borussia Dortmund... voor de zevende keer kampioen van Duitsland is geworden. Op eigen veld gewonnen van Nürnberg met 2-0. Terwijl Bayer Leverkusen met dezelfde cijfers werd verslagen bij Keulen. De laatste keer dat Dortmund de beste was in de Bundesliga... was negen jaar geleden alweer. Daarna volgde een periode waarin het zowel sportief als financieel goed tegen zat. In 2005 dreigde nog degradatie naar de Tweede Bundesliga... Twee jaar geleden werd de jonge trainer Jurgen Klopp aangesteld. En onder zijn leiding vandaag dus de zevende titel. Het is een groot feest met bier in de diverse nekken gegoten. Zoals het hoort in, in Duitsland het is daar groot geel feest. Engelaar, daar hadden we het al even over. Hij werd vorige week van het veld gestuurd. Feyenoord-PSV. Uh, in de ogen van de scheidsrechter Kuipers was er een, was er een grove overtreding. I, uh...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 de aanklager die heeft natuurlijk alle vrijheid om zijn eigen oordeel erover te vellen. En we hebben hetzelfde voorval. In datzelfde weekend gezien bij een wedstrijd van Ajax. dat Jan Vertongen doorging. Ja. die eigenlijk veel zwaarder was dan hetgeen wat Engelaar presteerde. En daar werd geel uitgedeeld. Dus daar zie je dat de interpretatie door die scheidsrechter ook al vreemd is. Ik vind het alleen vreemd dat Beuren nu volhoudt dat de bal voor hem uitsprong. Ik dacht dat de bal nog binnen speelbereik was van Engelaar. en dat het gewoon. Uh, ja, je had hier kunnen fluiten. en dan was het einde verhaal geweest. Maar goed, we hoeven jou natuurlijk niet uit te leggen dat. Uh, hij daar inmiddels, uh, uh, uh, je, wij daar inmiddels al 24 dagen, niet, ik wou zeggen 24 dagen is een beetje veel... maar heel lang over na hebben ja. kunnen denken. De beelden al 80 keer hebben gezien, meningen van anderen hebben gehoord. En als scheidsrechter moet hij in no time een beslissing je nemen. Moet je moet op hetzelfde moment dat je dus iets ziet, moet je een beslissing nemen. En dan moet je er 100% procent van overtuigd zijn. Maar ook hier uh, kom ik weer op hetgeen wat ik straks al gezegd heb. De, de positie van de scheidsrechter. Want vandaag in de dag is het zo dat... Men zegt, ja, we moeten dichtbij staan. Maar als jij dichtbij staat, wil niet zeggen dat je alles ziet. Mm. Tom, dat is het zeker te lachen, Nee, nee maar goed, overdaad, <lacht> het steeds over positie van de tijds, hebben. Ja. Ja, maar ik vroeg me wel af, hij bleef, toen hij de beelden wel had gezien... bleef hij bij zijn mening. Nee, en dan kunnen we niet zeggen, ja, hij moet het in een moment zien. Nee, ja, hij was. Uh, of hij heeft er achteraf een verhaaltje voor verzonnen. Nou, dat, dat merk ik, ik want ja. als je termen als gevaar en buitensporig ja. Ja. en weet ik, dat zijn de spelregels maar die vind... in het spel Maar Ik Henk, vind dat eigenlijk nog kwalijker dan dat je zo'n fout maakt. Ja. Henk, ik, ik begrijp een beetje nu dat je dacht dat hij misschien wel inziet dat hij fout zag, en daar dan vervolgens om zichzelf recht te praten. En... Ja, nou, Verhaaltje ik denk dat die het bereid. laatste... Kijk, er staat in de spelregels zo... Wanneer dus een speler met buitensporige inzet... op zijn tegenstander inkomt... waardoor een ernstige blessure... zou kunnen ontstaan... ja, dan kun je al een rode kaart geven... maar daar krijg je de situatie van... wat is buitensporige inzet? Als ik, als ik een lichaam heb... waar ik uh, ja, met veel bombardie binnenkom... Ik vond, vroeger vond ik het altijd... Hugo Overkamp was zo'n type speler... die, uh, die kwam in... En uh, ja, dan moest je de deur openzetten, want anders ging die dwars door <laughs> de deur heen bij wijze van spreken. <laughs> Tegelazeroms bijvoorbeeld. Ja, Tegelazeroms. Regenius Instagram precies hetzelfde. <laughs> dat wist je. Dat waren jongens die, uh, die zeiden van, oh wacht maar, wij lossen het wel even op. En dan, uh, dan zei ik altijd, ja, als je, je lost het op een normale manier op, hè. Uh, niet dat die speler uh, met een brancard veld afgaat, van dan kun je ook meegaan. Ja. ja. Ton? Nou... Ik heb toch een vraag eigenlijk. Want jij zegt, als buitensporig dingen gebeuren, kan hij de rode kaart geven? Ja. Dus het buitensporig is helemaal, dat is helemaal niet zo belangrijk meer. Nee. Want hij kan de ja. rode kaart wel ja. of niet ja. geven. Ja, dit, en wanneer dit, kan dit hij dit wel? In dit geval speelde een toch aan de bal. Dat was toch eigenlijk. Nee, helemaal dat, dat begrijp ik ook. Maar dat waren de woorden van, uh, van uh, de scheidsrechter natuurlijk. Er waren er nog ja. meer dingen die, uh, die hier even ten tafel moeten komen. Een, uh, even kijken hoor. Een, uh, een doelpunt van Twente... Ten onrechte afgekeurd. En dan kijk ik weer even naar Henk van Ettenkhoven. Ja, je bent volgens mij een voorstander van technische hulpmiddelen. Dus ja, dit, dit was dat, weer zo'n voorbeeld. Ik, ik ben een voorstander van technische hulpmiddelen. Maar ik ben ook een voorstander in plaats van de en e official van... en uh, wat je dus bij veel sporten al ziet... een uh, tv-empire. Uh, dus een een oud-scheidsretter oud of een hedendaagse scheidsretter... die bovenop uh, in, het, in de tribune bij, op de, bij de pers zit en daar een camera voor zich heeft... rechtstreeks in, in verbinding staat met... alleen de scheidsrechter en niemand anders. Mm. En dat kan met de moderne hulpnullen tegenwoordig. En dan hoef je helemaal geen ellenlange verhaal te gaan vertellen. Maar op een gegeven moment zeggen we dan... Eh, veronderstel dat je daar met eh, Bjorn Kuipers... van eh, de situatie Engela Bjorn niets aan de hand, mm. doorgaan. Doorvoetballen. En dat is hetzelfde met bijvoorbeeld... die vijfde en zesde officieel zijn in het leven geroepen. Waarom? Omdat er een schot aan de onderkant van de lat naar beneden stuit, is het voor of achter de doellijn. Nou, hoe vaak gebeurt dat in een wedstrijd? En nu zitten we er al over, ja, de vijfde of zesde official nam de beslissing in de wedstrijd bij Poort en voor Björn Kuipers... dat de schapsgroep moet zijn. Ja. Dus daar zie je dat we al ja. veel dingen aan het verleggen zijn. Ja, de, de specifieke uh, vragen aan jou... Uh, via de mail van Kees Koets uit, uit uh, Haarlem... is wel een specifieke vraag over de spelregels. Die zegt, je bent kenner van de spelregels. Is er een spelregel binnen het voetbal... waarvan jij eigenlijk niet weet of die ooit is toegepast? Snap je dat de vraag? Hele, dat is een hele goede vraag... waar ik nog nooit uh, <laughs> een vraag over heb gehad. En... Uh, ja, eh, weet je wat? Denk er even over ik, na. En kom nou, dus, zo'n plaatje erin? Kom je daar zo over terug? Ik denk het wel. Ik heb het zelf een keer meegemaakt. En toen heb ik me werkelijk moeten omdraaien. Want ik lachte me kapot. Dat was een wedstrijd Australië-Zuid-Korea. Dat was een, een FIFA-wedstrijd. Een kwalificatie voor de WK. En dat was de, de ochtend van de wedstrijd was er een, een afgevaardigde van de FIFA. die dus het tenue, CQ plus het spelmateriaal moest bekijken. Die deed een koffertje open. Die haalde er een klein ulstertje uit. En ulster, dat is een weegschaaltje. Oh, okay, ja. En uh, daar hing die de bal aan. En de bal moet aan een bepaald gewicht voldoen. Nou, dat was goed. En toen pakte hij een touwtje. En toen denk ik, wat gaat hij daar niet mee doen? En dat ging hij om de bal leggen, want het touwtje was precies 68 centimeter. En dat was de omtrek van de bal. Nou, ik heb dat nog nooit van mijn leven meegemaakt. Ja. Er stond nog een tweede vraag bij. Kan je buiten spel staan bij een uittrap van de keeper? Nee. Want dat weten ook heel veel mensen volgens mij niet. Nee, mijn, een, dat een ingooi. zal met een ingooi. Als ik een ingooi neem en ik gooi de bal in, in het eigen doel. Dan zijn er heel veel mensen die zeggen van ja, dat is een doelpunt. Nee, dat is gewoon een hoekschop. Ja, maar uittrap moet je even. Oh, oh, dat mensen... Ook niet. Ja. dat is weer dus niet, mensen denken met uittrap uit zijn hand misschien. <laughs> dan kan het wel natuurlijk. Ja, ja, ja uit de hand wel, wel, maar ja. van de grond niet. Van de grond dus niet. Een als je een ingooi in je eigen goal gooit, is het geen doelpunt. Maar is een hoekschop. Nee, want je kunt namelijk ja. met je ja. armen nooit een doelpunt maken. En jij gooit de bal middels jouw arm. dat kan niet. Dan ja, moeten ze zeggen, corner of zo? Het is een korner. Als ik het in mijn eigen doel gooi, ja. dan is het een hoekschop. Ja. Gooi ik in het doel van de tegenstander, ja, ja. is het een doelschop. Ja, volgens mij kunnen we hier een een programma van maken... Ja. met een met goede vragen over in Zuid-Haarlem. Zometeen dus even over die speelregel die uh, zelf of nooit wordt toegepast. Daar komen we zo nog even op terug. I've touched the sugar cube I put in my mouth to sweeten things. Up. Everybody's just looking down.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 en hey, hey, hey. Ja, Henk van Netterkoven, uh, de spelregels van het voetballen... net al wat opzienbare dingen die uh, menigheid, denk aan de andere kant van de radio ook niet wist. Maar nog even, die vraag die bleef hangen. Is, staat er een regel in de boekjes die zelden wordt uh, toegepast? Ik moet tot mijn grote uh, spijt bekennen dat ik het niet zo 1, 2, 3 voor de geest ga houden. We hebben in totaal 17 spelregels En in iedere wedstrijd... 17 spelregels, maar. maar. Met de... een hele sub-sub. Uh... Nee, nee, dat zijn gewoon de spelregels. Je begint dan met regel 1, het speelveld. Nou ja, dan krijg je wat. En je kunt het helemaal opbouwen, het speelveld. Wat heb je dan vervolgens nodig, de bal? Wat heb je dan nodig, de spelers? Dus het aantal mm, spelers. Mm, mm. En dan ga je verder met uh, de scheidsrechter, de assistent En dan kom je uiteindelijk bij de regels. Dus dat is de regel 12, overtreding en wangedrag. Mm. Nou ja, daar kun je wel uh, 12 bladzijden mee beschrijven hoe dat allemaal moet. Maar ik zou 1, 2, 3 niet zo uh, weten dat dat. Kijk, dat er van deze totale 17 spelregels niet ieder weekend alle 17 worden toegepast. Ja, dat is duidelijk. Maar uh, nee, ik zou niet weten welke spelregel nooit is toegepast. Oké, okay, nou, de drie titelkandidaten weten dus nu dat ze. In ieder geval niet bang hoeven te zijn dat ze bij een ingeoide bal in de eigen goal gooien. Want uh, dan wordt het een hoekschop. Dat uh, mogen even duidelijk zijn voor de drie kandidaten ook. Uh, PSV lijkt afgehaakt te zijn in de titelstrijd. Toch is er nog een uh, ontsnapping mogelijk. Fred Rutte kent dat scenario. Maar weet dat PSV vooral afhankelijk is natuurlijk van anderen. Ik denk dat aanstaande zondag, en daar moeten wij de focus op hebben. En dat is Vitesse. Dat is de laatste uh, thuisuitzet van dit seizoen. Ja, dan moet je drie punten in huis houden en dan ga je maar kijken wat er om kwart over vier wat er, uh, allemaal los is. Ik, ja, ik, ik denk dat, uh, dat zeker uh, in Heerenveen wel eens een heel verrassende uitslag gaan worden. Dat, uh, ja, en dan is namelijk alles weer open voor uh, die laatste wedstrijd van het seizoen. Maar normaal gesproken gaat de strijd natuurlijk tussen Ajax en de koploper FC Twente. Op de laatste speeldag spelen ze nog tegen elkaar in de Amsterdam Arena. Ajax-verdediger Tobi Alderwereld denkt daarom dat de wedstrijd van morgen tegen Heerenveen een sleutelduel is.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 Ik moet dit doen of ik moet dat doen. Nee, ik doe gewoon mijn eigen ding en ik uh, hoop dat dat genoeg is. Hij doet zijn eigen ding. Nog even voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld in de studio: Ton en de ze-journalist Erik Oudzoren. En oud en spelregelbaas van de KVB Henk van Etterkoven Erik, mag ik bij jou beginnen? Wie wordt de kampioen? Ik denk dat FC20 op dit moment de beste papieren heeft. Henk? FC20. Ton? Ja, kijk, ik zit hier elke week. Zeg maar even welke club. Zeg maar gewoon even welke club. Uh, ik denk. Uh, Nee, ik weet het gewoon meer. Je hoeft er maar drie te kiezen, dat is ja. nu zo moeilijk. Ja, maar, de, maar van PSV, ik kan het niet alle drie zeggen. Nee. Ik weet alleen dat uh, vorige week PSV de enige was die het in eigen hand had. En nu zijn het de enigen die het niet in eigen hand meer heeft. Oké, okay, Ajax of Twente? Ik uh, zeg vorige week Ajax, ik zeg het nu ook. Waarom uh, Twente, Erik? Twente heeft natuurlijk aan uh, een punt uh, genoeg hè, in, uh, in de arena. Als... Uh, van win om twee winnen. Nou, daar mag je dan wel van uitgaan. En daar komt bij. Uh, ik vind dat verhaal met die, met die sportpsycholoog een beetje flauwekul. Ja. Uh, want ik denk niet dat dat werkt als je zo'n man voor één wedstrijd uh, laat invliegen. Die moet het hele jaar zo'n team begeleiden. en uh, de spelers kennen. Enzovoort, enzovoort. Maar ik denk dat Twente wel. Uh, het minst onder druk staat. Ze hoeven niet per se kampioen te worden. Uh, en ze hebben natuurlijk van vorig seizoen de ervaring, van de, de, de spanning, om het, uh, om het spelen om het kampioenschap. Dus ja, en ze hebben dan ook nog de beste voetballer van, van de Nederlandse voetballer van de Eredivisie, uh, Theo Jansen. Dus ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het nog laat lopen. Overigens, die afspraak met die uh, sportpsycholoog, die stond al hè. Ze hebben hem niet speciaal... Voor de huidige situatie ingevlogen. Die afstand nee, die stond dat gewoon dat wil ik ook niet beweren. Maar dat dat zo incidenteel even gebeurt. En zo'n man die gaat er van alles roepen. En uh, met Theo Jans had hij niet eens gesproken. Ja, ik denk niet dat dat. Ik daar geloof ik niet Nou, heeft maar de, kan de, hij misschien toch uh, niets meer. Hij heeft overzetten. de groep toegesproken. Dus hij heeft... Theo Jans heeft, ja, uh, heeft hij de man heeft wel, wel een half uur toegesproken. Ik weet dat hij uh, vorig jaar. Want hij is een Engelsman ja, natuurlijk. Ja, hè, ja. Vorig jaar was hij hier ook wel. Veel regelmatiger. En ik vraag me in de eerste plaats af. Van wie gaat dat uit? Is dat van Munsterman of is dat van de coach? McLaren, heb ik begrepen. McLaren. Ja, maar nu, dit toespraakje. En in de tweede plaats, en daar had Soleimani wel gelijk... en die zei over Ajax, wij hebben Frank de Boer dood gewoon. Ik vind dat het tot de kerncompetentie van de coach hoort... Uh, laten we zeggen, die mentale begeleiding. Henk van Detekhoven... Uh, wie gaat er morgen punten morsen? Want het is iedere week raak, dus dat zal morgen wel weer gebeuren. Ik denk dat Ajax en PSV punten gaan morsen. Hoe raar dat ook mag klinken. Vitesse en Heerenveen uh, uit. Uh, uh, ja, want uh, nou ja, PSV speelt thuis. Maar PSV heeft de laatste weken helaas bewezen... dat ze niet met druk om kunnen gaan. En ik denk dat Twente het grote voordeel heeft... dat ze dus een thuiswedstrijd hebben... waar dus de hele goalsveste goed uh, vol zit... En gewoon door het publiek worden de spelers naar de overwinning toe uh, geschreven. Of op welke wijze dan ook. En ik denk dat, uh, dat Ajax een, een moeilijke middag tegemoet gaat in, uh, in Heerenveen. Hm. Want daar zul je ook weer zien dat daar speelt dan een zekere Bas Dos. Nou ja, of die nou wel of niet meer op het lijstje staat. Maar die jongen zal getergd zijn. Was het slim van Frank de Boer om dat nog even aan te kaarten? Dat ze Bas Dos nog steeds... Uh... Ik de denk dat het heel slim geweest is van Frank om te laten zien... van, uh, nee, we hebben je nog wel degelijk op de korrel. Nou, en dat, ja, of dat dan wel zo is, dat uh, laat ik in het midden. Kom. Maar in ieder geval zal het bij Bas Dos uh, alleen maar als een extra stimulans zijn... om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Ja. Ooit Klaas-Jan Huntelaar, hè? Ja. Die van Herenveen naar Ajax ging. En nog even een wedstrijdje voor Herenveen moest spelen. Terwijl hij al had getekend. Ja. scoorde niet geloof ja. ik twee of drie keer. Het werd het 4-1 geloof ik. In de sneeuw, ja. sneeuw in Herenveen. Maar Herenveen is wel zijn beste speler ja. natuurlijk. Hè? Ja. Bas Dost is wel ja. een leuke voetballer. Ja. Maar ik vind die toch een klasse beter. Ja. En ze missen ja. verder nog die Jurisic. Die schorsten en, ja. uh, en uh, Klintje hem. Dus... Ja. Tom, dus denk, je, dat, denk je dat PSV nog tot een kunstje... Ja, Die staat dus nu ze, de luwte, nu ze in de lute helemaal zitten. iedereen ja. heeft het alleen maar over Ajax uh, Ja, maar natuurlijk kan het. Het is een open deur. Want mijn tegenvader, is, zijn ze kansloos? Nou, dat, ze, hebben nul, ze hebben niet nul kans. Ze hebben dus wat kans. Nou... Dat is nou de definitie van kans hebben. Dat ze toch kunnen worden. Maar hebben we het dan over het kampioenschap? Of, over kampioenschap. of kampioenschap, ja. ja. Kijk, de, de reken... die, uh, PC geen drie punten meer goed maken op fc ja, Kijk, de... maar, maar is het theoretisch Moet mogelijk? Er is ook nog een grote ja, reken... theoretisch, theoretisch. Nou, ons, De rekenaars onder ons die kunnen een heel mooi. Uh, Eindscenario gaan schrijven, want ja, je kunt allerlei dingen erbij halen. Als Twente een puntje mors, bij wijze van spreken, tegen Willem II. Ja. En in de arena PSV die wint de laatste twee wedstrijden. Waarbij het moeilijk zou worden in mijn optiek in, in Groningen. Ja, dan zou PSV vanwege de doel misschien best eens als winnaar uit de bus kunnen komen. Ja. Nou, kijk naar, uh, dus in principe is alles nog mogelijk. Maar... Kijk naar ADO, hè. John van der Brom, ja. die vorige week uh, uh, nou, verlies thuis... Uh, was het verlies thuis, geloof ik, ja. Ja, ja. Zei van, nou, dit is klaar, want uh, AZ gaat wel winnen van Willem II. Ja, we weten allemaal hoe, ja. uh, hoe het gelopen is. Het is hartstikke spannend. Tegen om, uh, wie die moet die Willem II uh, morgen? Die gaan naar oh, oh, oh, Twente. Twee. Ja. Die gaan naar Twente. En die nee, kunnen, nee, maar maar, kunnen dgderen, Het was een zekerheidje dus. voor ja. Twente. <coughs> ja, dus die kunnen, als Willem II verliest, dan zijn ze gedegedeerd. Dus ze zullen nog wel... Alles, uh, ja, maar hier aan tafel te is, een, dat te is dat de enige zekere wedstrijd voor ons morgen. Ja, ja wacht even, nu ga je alweer wat anders zeggen. Ja, ze kunnen degraderen. Ja. In hoeverre is die bekerfinale voor volgende week tussen Ajax en Twente... nog van invloed, denken jullie, op, uh, op het uh, slot van, dit, uh, van deze competitie, Erik? Maar als een speler van de tegenstander uh, wil baseren, dan moet je dat natuurlijk... Uh, in die wedstrijd doen. Een rode kaart, ja. ik over. rode kaart in de bekerfinale telt Het mee in de competitie. Dat is wel gek. Die tel, direct rode kaart telt mee. Ja. Direct ja. rood. Twee keer geel niet. Dat is alleen voor de bekerwedstrijden. Bekerwedstrijd. Dus dat als jij twee keer geel krijgt in uh, de bekerfinale dan mag jij die week daarna mag ja. je rustig in de competitie spelen. Maar wanneer je direct rood krijgt, dan geldt dat ook voor de competitie. Ja. Maar denken jullie dat die wedstrijd uh, eventueel nog een rol zou kunnen spelen, Ton? Nou, ja, ja, dat moet ik als psycholoog spelen. Ik weet het ook gewoon niet. Hè? Ja. Ik, ik kan een heel mo uh, moeilijk verhaal houden dat het wel een rol speelt... en ik kan een verhaal houden dat het geen rol speelt. Het is een vraag die niet bij mij opkomt... Uh. Ik denk, dat, ik denk dat de bekerwedstrijd, de bekerfinale, is een wedstrijd op zich. Die staat uh, in mijn ogen los van alles. Ook van, van het hele beker, van de competitie. En ik denk dat, gelukkig, daar heb je twee voetballende ploegen... die misschien het uh, voltallige publiek en de mensen aan de buis uh, lukken. Wedstrijd voor willen schotelen. Ja, ja. Genieten jullie uh, nog wel een beetje van de competitie? Of uh, zijn jullie geen aanhangers van een Mickey Mouse-competitie, Erik? Nou, de spanning is natuurlijk enorm en vergoed veel. Maar het niveau is echt dramatisch, vind ik. Dat, uh, zeker als je het uh, vergelijkt met uh, Europese wedstrijden in de Champions League. Uh, vind ik echt dat. De, af en toe zie je dat spelers uh, nog in twee keer de bal naar elkaar toe kunnen spelen. En. Uh, ja, de tribunes zitten vol. Maar stel nou eens dat de, die tribunes helemaal leeg waren. Dan zouden we allemaal zeggen: Nou, dit is niet om aan te zien. De tranen springen in ons in de ogen. Jij hebt liever uh, slaapverwekkend op hoog niveau. dan boeiend op een laag niveau. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar een, het lijkt allemaal leuker en mooier dan het is. Want het niveau uh, qua voetbal. Ja, is echt. Uh, Heel, heel erg laag. En, uh, ik, je ziet dus nu ook dat er uh, drie uh, Portugese clubs in, in, in, de, in de europa uh, verkomen. Uh, dat zegt eigenlijk al genoeg, want dat is een competitie van niks. Dat zeggen wij ook. Maar uh, laten we dan eerst maar eens naar nou onze eigen competitie kijken... want wij zitten er niet bij. Nou, we zaten in de, bij de laatste acht zaten we met uh, twee clubs, volgens mij, toch? Ja, maar die werden wel verschrikkelijk weggespeeld. Hè? Uh, enorm weggepoetst. Henk van Ettenkoven? Over de vaderlandse competitie? Helaas vond ik dat ook. In de vaderlandse competitie vind ik persoonlijk... dat het voetbal helaas hard achteruit loopt. En ik denk dat het ook te maken heeft... dat we zien allerlei statistieken. Want de thuisclub heeft 80% balbezit gehad. Ja, dat is prachtig als je de bal rond laat gaan achterin. Maar je creëert geen enkele scoringskans. En wat dat betreft ben ik het niet met Kruijf eens. Want die zegt altijd... zolang wij de bal hebben, kan de tegenpartij niet scoren. Maar ik dacht nog steeds dat voor Jan Publiek... ...de doelpunten bepalend zijn. En hmm. dan zien we weer een leuke wedstrijd. Maar je zit regelmatig zelf op de tribune. Zit je dan nog wel een beetje te genieten? Nu uh, van de competitie soms, of, of zit je alleen maar te denken je, wat is toch slecht? Soms zie je een leuke wedstrijd. Ik heb, recentelijk heb ik de wedstrijd NEC-Ajax gezien... ...waarbij vooral in de eerste helft... Ajax verschrikkelijk goed wegkwam. Want dan had het ook 3-4-0 moeten zijn. En de tweede helft, ja, dan is NEC nergens meer. En dan zie je opeens dat er bij Ajax toch een aantal veelbelovende jongeren aankomen. Ja, maar je zit je, je, je toch ook enorm te ergeren hoe Ajax in die ja. eerste helft ja. staat te verdedigen. Ja. Een, een bal gewoon in de voet van de tegenstander spelen ja. die dan scoort. ja. Nee, dat kan ben, ik ook. Maar jij je wel zitten genieten op de tribune, zeg je net. Jawel, <laughs> maar, maar dat zijn dan twee verschillende helften. Maar soms dan zie je situatie en denk je... Hoe is dat... Een goede paas zie je vandaag in de dag niet meer. Een paas zoals Frank de Boer altijd gaf over 40, 50 meter. Die zijn uniek. Er is geen enkele ja, Theo Janssen. Maar goed, ja, dat is een uh, van een andere categorie, vind ik. Die, uh, die kan niet alleen de bal keurig in de bovenhoek krullen, ja. maar die weet ook nog eens een keer een bal over 50, 60 ja. meter op Ton, de stuk. Tom Boot, li li liever, liever slaapverwekkend op een hoog niveau maar, dan boeiend op een laag niveau? Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, we praten wel over niveau en dat is niet hoog. Dat ben ik er volkomen mee eens. Maar de tribunes, euh, de tribunes zitten helemaal vol... En dat is het enige wat telt in een professionele organisatie en in een professionele sport. Maar ik denk dat de tribunes vol zitten omdat de competitie zo leuk geworden is... dat er nog zoveel kandidaten zijn. A, zowel voor het kampioenschap, ja. maar ook voor degradatie. Want iedereen praat nou wel over ja, Willem II, een paar maanden ja. geleden al, die zijn al afgeschreven. Ja, die zullen het helaas niet recht gaan redden, denk ik. Maar voor die andere plek, daar heb je nog drie ploegen die voor twee... Positie, dan moet hij strijden. Ja. Maar dat is precies wat ik zeg. Ja. Niveau is kennelijk niet zo belangrijk. Even over die strijd voor de achtste plek. Of om die achtste plek. Uh, is dat eigenlijk wel een prijs? Om mee te mogen doen aan die play-offs? Kan nou, ook ik kan me voorstellen dat je als club blij bent dat je er niet aan mee hoeft te doen. Nou, ik denk dat die clubs graag willen meedoen. Want dat kan enigszins een positie geven met Europa League... dat je dus in de voorrondes Europa League mag spelen. Nou, dan speel je in de tweede, of misschien zelfs wel de derde voorronde, ik weet niet eens uit mijn hoofd, van de Europa League... met als gevolg dat je misschien tien dagen vakantie hebt... Ja. dan je voorbereiding al moet ja. beginnen... Ja. Ja. En, dan, en dan ergens in Kroatië tegen weet ik wat voor vereniging... een, een wedstrijd moet gaan spelen. Een hoop gedoe, lang seizoen. Dat krijg je in de winterstop geheid weer uh, om je oren ja, terug. Dus maar ja, moet je ja, daar wel blij mee zijn. Ja, Maar je ziet bij iedere club in het, in het betalen voetbal... Die, die zeggen van ja, onze doelstelling is mm. Europees voetbal. Alleen, we vergeten dan te zeggen dat Europees voetbal... onderverdeeld kan worden in, in Champions League en Europa League. En dat in feite alleen maar Champions League... en of nou, Champions League directe plaatsing mm. of voor ronde... daar moet je dus de eurotekens zien. En bij de Europa League, daar wil iedereen naartoe... Maar ik heb nog geen enkele ploeg meegemaakt die Europa League gespeeld heeft. Dus ja, jongens, we hebben er lekker aan verdiend. Hmm. Nee, maar goed, het is wel goed voor de ontwikkeling van de club. Misschien kijk ja. naar wat er met de FC Utrecht dus voor het publiek is gebeurd. Er waren natuurlijk kijk, een paar op, geweldige wedstrijden. Eh, Liverpool <tijd> uit. Hè. Eh, vanochtend eh, sprak ik toevallig een aanhanger van eh, op de markt en Eden, en aanhanger van Utrecht. En die had een petje van Liverpool op. Ja, die. Dat staat me nog steeds bij. Nou, mm. daar zie je het. Zelfs Celtic, Celtic dan, uh, ja, <laughs> ja. Celtic thuis is natuurlijk, ja. Uh, ja, of hij is uh, de ontvlucht, kan natuurlijk ook. een dag als vandaag. Maar jij zegt, jij zegt, uh, <lacht> nee, nee. is het nog wel interessant? Nee, nee, nee. Alle ploegen noemen dat. Feeswaard. Bijvoorbeeld, zullen we het even centraal ja. halen, heren? Ja. je eraan? We je zeggen Bijvoorbeeld Feyenoord, die op de tiende plaats, wil op de achtste plaats mikken. He, dus je vraag was eigenlijk, vinden de clubs het wel leuk... en willen de clubs, en moeten ze dat wel ja. willen? Ja, ja, daar hebben ze over nagedacht en ze willen het. Maar Erik, is het bij Feyenoord ook niet een beetje die achtste plaats halen... omdat het een soort uh, bewijs is van de wederopstanding van de club? Ja, dat denk ik ook. Dat is toch ook voor het vertrouwen goed voor volgend seizoen. Maar wat jij stelt is terecht, het is natuurlijk een hele lange weg. Je begint al met die nacompetitie die heel lang duurt... En dan heb je misschien twee weken uh, vrij en moet je alweer uh, gaan trainen voor uh, de voorronde. Maar ik denk dat in het geval van Feyenoord... is het echt een, een idee van rehabilitatie na een uh, verschrikkelijk slecht seizoen, natuurlijk. Ja, goed, um, RKC uh, staat trouwens op de rand van uh, promoveren. Uh, gisteren Zwolle, hoe is het mogelijk? 13 punten voor in de winterstop, ze zijn helemaal weg. Nu 2 punten achter. Ja. Is het goed dat RKC uh, Zwolle heeft de handdoek gegooid? Gisteren hoorden we de technische uh, directeur, wiens naam mij even is... Bert Contemann. Bert je dankjewel. Die zei in onze uitzending gisteren... ja, het is gewoon klaar, uh, RKC-kampioen. Uh, is het mooi dat RKC terugkeert, Tom? Nou, goed, Zwolle vind ik ook een hele mooie ploeg, ja. hoor. Maar, en wat jij zegt, het is wonderbaarlijk. Hè, en ik vind het dan ook weer leuk en de charme ja. van de sport. Maar het is wel duidelijk dat RKC eigenlijk na de winterstop... zo'n run heeft gemaakt. En ik gun het RKC ook. Ja. Ik krijg nog een mail binnen, sportforum.nos.nl Die spelregels, dat blijft hangen, meneer Van komen. Henk, mocht ik zeggen. Uh, over dat niet scoren met je handen. Hoe zit het dan met een keeper die met een verre slingerworp... Uh, aan de andere kant van het veld die bal in het doel gooit? Dat is een doelpunt. Ja. Dan maar kan dat je dus wel e met je handen scoren. Alleen de doelverderder. Oké, okay, en hij kan hem ook als hij een slingerworp en die mislukt. Dus valt, er is een enorme blooper van, uh, die op internet circuleert. Hij gooit hem in zijn eigen ja. goal. Dat is ook gewoon een doelpunt. Ja, ja. Eigen goal. Oké, okay, goed. Ik wil hierbij een stopvraag op de mailtjes over de spelregels. Misschien dat we daar ooit nog wel eens een aparte uitzending over uh, gaan houden. Um, de, tot slot uh, nog even naar het wielrennen. Philippe Gilbert, we kunnen, en uh, misschien willen we ook wel niet om hem heen. De Belg won al de Brabantse Pijl, de Amster Goldres en de Waalse Pijl. En daarna was hij ook nog eens de beste in Luik, Barstenaak Luik. Ja, dat is uh, gewoon fantastisch. Ik heb uh, gewoon uh, ja, veel felicitatie gekregen van iedereen... En, uh...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 Ja, Philippe, uh, Gilbert, Tomboot, heb je genoten... hoe die uh, de gebroedjes uh, slek het bos inrekt? Ja, ik heb van twaalf dagen genoten, want vier keer won hij. Mensen vragen zich wel af, is het dan nog wel spannend of zo? Nee, dit is, tijdelijk is hij fantastisch en ik vind het heel erg mooi. Je moet niet vergeten dat in België ook nog een kannibaal... Heeft gereden, die echt alles won en die mm -hmm. Dus ik vind het fantastisch. En nu, we hebben oortjes, weet ik veel wat allemaal. Nu kunnen de ploegen samenwerken en nu zie je het niet. Waar is Rabo eigenlijk? Ik zie ze niet hoor. Wat vind je zo mooi eigenlijk aan, uh, Gilbert? Je zegt ik vind het mooi om te zien, wat vind je er precies mooi nou, aan? Nou, het unieke dat je vier koersen, vier klassiekers en semi-klassiekers, wint in zo'n korte tijd en met zo'n overmacht. He? Dus dan zie je wel geen spanning. Het is altijd wel spanning. Want hij moet eerst nog als eerste over de lijn komen. Gedurende de koers. En wat gaan ze doen? Men zou een pakt in de laatste wette. Ik heb het niet gezien. He? Dus dat blijft altijd bestaan. Maar de overmacht. Vond je Michael Jordan nooit mooi? He? Dat kan je het een beetje mee vergelijken nu. Kancellaren ja, ja. Uh, vorig jaar. Ja toch de kanselare van dit seizoen. Is die eigenlijk uh, Henk van Ettencove? Volg je de wielrennen ook een beetje? Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik heb ervan genoten. Want uh, als je dus ziet hoe hij de laatste weken meefietst voorop... en dan even kijkt... en dan net als het ware de beide medevluchters... of andere medevluchters op een gegeven moment... eigenlijk wil zeggen, jongens... Uh, dit gaat me niet snel genoeg. Uh, tot ziens. En je ziet hem zo zien ogen wegrijden. En dat, dat vind ik van geweldige spreken. Erik? Ja, het is wat Ton zegt. Het doet mij ook een beetje denken aan Eddie Merckx Qua uh, ja, dominantie. Uh, ik ben wel benieuwd wat die, of hij ook wat kan laten zien in, in de grote ronde. Ja. Uh, vorig jaar heeft hij uh, in de voorhelta geloof ik twee etappes gewonnen. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik zou zo'n renner ook wel eens in de Tour de France willen zien... Uh, ik ben zeer benieuwd of hij dan ook uh, het hele peloton naar zijn hand zet... in nou, dit soort etappes. Het is geen klasse... in etappes wel, denk ik. Ja, nee, het, is, bedoel, het is geen klasse Het is geen uh, klas nee, mensen. Nee. Maar je moet niet uitsluiten... Ah, in vlakke etappes kan hij ja, misschien... Ja. Uh... Maar je moet niet uitsluiten dat hij het ooit wordt, hoor. Want hij heeft zo'n progressie de laatste vier, mm -hmm. vijf jaar gemaakt. Hij is 28, hè, heb ik opgezond. Ja, precies. Ah. Zijn jullie bang dat hij een beetje te vroeg gepiekt heeft? Met vier overwinningen? Dan heeft hij goed gepiekt. <laughs> heeft hij goed gepiekt. <laughs> ja. <laughs> ja? lijkt me wel, ja. ja. Niet te vroeg in dit seizoen dat hij nu opgebrand is en maar, dat we nu niet ja, meer gaan horen. Nou, als en dat gewoon ziek is, zeg ja. hey hé. Ik bedoel, al wint hij niks meer, heeft hij een goed seizoen. Ja, ja. nou ja, maar de Rabo uh, stond er ook aan het begin van het seizoen. Uh, en als ze nu de rest van het seizoen helemaal niks meer pakken... dan is het, hebben ze een slechte seizoen ja, gehad. de Rabo heeft hoor. er nooit gestaan. Een doelstelling van de Rabo was een voorjaarsklassieker winnen. Nee, ja. Dat hebben ze niet gedaan. Uh, een doelstelling van uh, uh, Gilbert was wel luik, was een hakeluik uh, winnen. En dat heeft hij wel gedaan. Ja, dus hij heeft gewoon gedaan wat hij moest doen. Uh, namelijk dat uh, piek op het moment dat hij er moest staan. Ja. Dan komt het eigenlijk een ja, beetje ja, op ja. Jij memoreerde het al in uh, het moment uh, van, je, van de week van jou. Uh, ton, Thomas Dekker, die zijn rentree gaat maken bij Garmin. De, hebben jullie enig idee waarom Garmin hem uh, in dienst neemt? Met een uh, dopingverleden. Je neemt natuurlijk uh, nog een, een bepaald risico, kan ik me zo voorstellen. als je Thomas Dekker in dienst neemt. Mag ik bij jou beginnen, Erik? Nou, ik heb toen ik hier eerder zat, uh, kritiek gehad op vakantie. dat ze Rico uh, contacteerde. En uh, ik geloof twee of drie weken later werd bekend dat hij opnieuw uh, had gebruikt. Of in ieder geval betrapt in, was. Betrapt was. Uh, bij Thomas Dekker heb ik een beetje het idee van, uh, hij heeft een fout begaan en uh, hij heeft daar verschrikkelijk wel spijt van. Uh, hij uh, wil de pas en te onpas ook uh, heel duidelijk laten blijken uh, dat hij zijn leven wil beteren. En ik denk dat in zijn hart een goede jongen is en ik denk dat dat op die ploeg ook is overgekomen in gesprekken, want anders doe je zoiets niet. En ik ben ook heel benieuwd wat Thomas Dekker in werkelijkheid kan. De, de kenners uh, onder mijn collega's hebben hem wel eens geaviseerd... als een mogelijke Tour de winnaar. Nou, dat heb ik nu al zo vaak gehoord. Uh, geloof ik al niet meer in. Maar ik ben wel benieuwd uh, wat hij in werkelijkheid kan. Dat heeft hij nog nooit laten zien, eigenlijk. Ja, moet hij dan maar eens laten zien. Henk, ja. het ik over kort als het kan, graag. Ja, ik denk dat die jongen tegen zichzelf, eh, of, tegen zichzelf in bescherming genomen moest worden... een paar jaar geleden, maar dat dat ontbroken heeft. En dat hij daardoor helaas eh, aan de drugs is geraakt, maar... Ik denk dat hij mogelijkheid heeft. Ja. Ik, ik weet nog niet zeker of hij spijt heeft van alles. hoor. Ja, nu op dit moment <coughs> natuurlijk. Maar laten we de toekomst maar even zien. Maar ik moet een voorbehoud maken. Carmin heeft hem nog niet genomen. Die zijn het nu nog aan het testen of het onderzoeken. Ja. Dus ze ja. hebben hem nog niet genomen. Dus er is nog een lichte voorbehoud. Ja. Goed, dank jullie wel. Ik wens jullie een heel mooi, uh, sportweek een hele mooie sportweek en uh, een, uh, een goede week in, in de algemene zin. We gaan er even uit met het uh, buitenlands voetbal. Borussia Dortmund dus kampioen dankzij een 2-0-overwinning uh, op Nuremberg. Keulen-Leverkusen 2-0, daarom Dortmund kampioen. HSV tegen Vrijburg 0-2. Hannover tegen Borussia Mönchengladbach 0-1. En Mainz tegen Uitracht-Frankfurt 3-0. En Hoffenheim-Stuttgart 1-2. Hannover heeft dus verloren. Als Bayern wint van Schalke, hop, gaan ze eroverheen. Staat Anders Jonker toch mooi derde. In Engeland: Blackburn Rovers tegen Bolton Wanderers 1-0. Sunderland tegen Fulham 0-3. West Bromwich Albion tegen Aston Villa 2-1. Wigan Athletic tegen Everton 1-1 en Blackpool Stoke City 0-0. United aan kop met 73 punten. Chelsea heeft er eh, 67 en Arsenal 64. Straks om half 7. Mooie wedstrijd hoor. Chelsea tegen Tottenham Hotspur. En morgen. Arsenal tegen Manchester United. Maar dan luistert u natuurlijk op dat moment naar NOS Langs de Lijn... met uh, die mooie wedstrijden, die mooie ontknoping in de eredivisie. Straks ongetwijfeld meer daarover in NOS Langs de Lijn... Dat wordt gepresenteerd door uh, Ronald Boots. Daarin ook flitsen vanaf 7 uur van Bayern München tegen Schalke En mooie wielrenverhalen van uh, Jeroen Wielaert. Zometeen vanaf 7 uur op deze zender. Ik wens u nog een heel zonnige uh, zaterdag en een hele mooie zondag. Goedemiddag.